Raymond Seret met het nws journaal Minister Ascher en staatssecretaris Wiebes moeten meer doen tegen Post.nl. De Tweede Kamer vindt dat het bedrijf te veel misbruik maakt van goedkope pakketbezorgers die alleen in schijn zelfstandig zijn. Tijdens een Kamerdebat spraken de politieke partijen hun zorgen uit over die situatie. Steeds meer pakketbezorgers werken als schijnzelfstandigen, maar bezorgen in werkelijkheid alleen pakketjes voor Post.nl. Ze krijgen minder betaald en hebben ook minder sociale rechten. De Tweede Kamer beslist vandaag over het bombarderen van IS-doelen in Syrië. De Kamer heeft al aangegeven achter het kabinetsbesluit te staan... maar er zijn toch nog veel inhoudelijke vragen. Zoals over de kans dat er burgerslachtoffers vallen. Nederlandse F-16's bombardeerden IS tot nu toe alleen in Irak. Activisten van Greenpeace voeren op de Maasvlakste actie... tegen een kolencentrale van E.ON. Volgens RTV Rijnmond beklimmen ze een schoorsteen van 175 meter hoog. Daarop schrijven ze namen van mensen die een petitie tegen kolencentrales ondertekenden. Die is tot nu toe ondertekend door 45.000 mensen. Bij een ongeluk met een schoolbus zijn in Frankrijk twee jongeren omgekomen en zeven gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij de grens met Zwitserland. De bus reed te hard en kantelde op een besneeuwde weg. Er zaten 32 kinderen in. De Franse premier Vals heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Het Turkse leger heeft aan de grens met Syrië volwassenen en kinderen opgepakt... omdat in hun bagage vier bomvesten en 15 kilo aan explosieven zat. De groep kwam uit een deel van Syrië dat in handen is van islamitische staat. Turkije en andere landen zijn bang dat strijders van IS zich onder de vluchtelingen mengen die Syrië ontvluchten. En dan het weer. Het is bewolkt. Er zijn wat buien, mogelijk met natte sneeuw. En daarbij kan het ook gaan onweren. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen... Is er meer zon, dan is het bijna overal droog. En het wordt morgen een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8, Zaandam-Amsterdam, staat in beide richtingen. Twee kilometer file bij Zaandijk. Dat komt door technische problemen aan een brug. Tot zover de verkeersafdate.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 in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, ik had zo bedacht dat het was om u eens zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die ik destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren. Reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren verblijf. <lacht> Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, een tekening. <lacht> In afwachting van uw afwijzing, etc. Bij een van die sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in het bordeel. Ik zeg, Ho, oh, oh. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van een directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. <lacht> en zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn... die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. <lacht> en nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus... en ik las in die folder... U bent werkloos, denk dan eens aan V&D. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar 0 zet. de hele dag thuis zitten, is ook maar z o z. Is ook maar z -z. Het zit hem in als z o z. Oh, nee. Zet o Er was wel iets. Ik denk dat wat van Dalen er was echt. Hier, z o z. Zie om Kevin. <lacht> <Ik> heb hem. <lacht> zo, zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo, zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes licht. Dat kwam omdat ze maar in twee kleuren kon leveren... terwijl de Bijenkorf, recht tegenover, keus had uit maar liefst tien verschillende kleuren. In plaats van er gewoon acht kleuren bij te bestellen... zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw... Getiteld doe en denk richting klant Allereerst werd ons geleerd doe richting klant Goedemiddag Vervolgens leren wij denk richting klant Die klant wil waarschijnlijk iets kopen Dus je vraagt hem waarmee kan ik u van dienst zijn Nou de klant zegt hem bijvoorbeeld Ik zoek een kussentje Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft Uit maar liefst twee verschillende kleuren de koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt je ook kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt je ook kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je ook kussentjes? Ja, verkoopt je nou kussentjes of verkoopt je nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat dan? We hebben de keus uit maar liefst twee verschillende kleuren. Maar ja, de bijenkorf heeft tien verschillende kleuren. Oh ja, is het hier ver vandaan de bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het wel. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je hier midden in Almelo. <lacht> een heuse parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van... Ons ons, een steen van de grond en tik een ruitje van de dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen... Wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaar licht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klemgereden. Ik denk, weet je wat, ik gooi tot een vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie, wat was dat spannend, hè? Maar ja, hielp niks, ik werd ingerekend voor de rechter geleid. Verdachte, u bent geboren in Almelo, ik ontken alles. U kunt dat wel bekennen dat ik geboren ben in Almelo. Nee, ik kom ontkennen. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, wij trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig. Wat natuurlijk slaat als een tang op een varken en zo komen we dan terecht in de Ardennen. Daar gaan we niet naartoe. hoor, nou, nou, we gaan even uh, genieten van Barry Manilow. En dan gaat uh, mijn collega Ingrid weer praten met uh, onze gast van vandaag, Maxim Roos. Die uh, ons alles gaat vertellen over het taxi gebeuren in Zandvoort. En dat dat heel comfortabel is om mee te reizen, toch? You of in you know what I need, two for us. And nobody else inside. The kind of harsh. Barry Manilow was dat. En het geloofde is nummer geschreven door Graham Goldman. Graham Goldman is ook de cijfer van No Milk Today... van Hermits Hermits. En het nummer is ook met name bekend natuurlijk geworden... door Hermits Hermits. En uh, Graham Goldman maakt nu deel uit... van de groep 10CC, die nog steeds toeren. All over the world. En dat doen ze waarschijnlijk per taxi. Dat <laughs> ja, zou het zijn, hè? Ja. Heb jij wel eens beroemde mensen... in je taxi gehad, uh, Maxime? Beroemde mensen? Nou... Eén eigenlijk. Of alleen berucht ja, dat, Die zeker Nee, uh, beroemde mensen Ja, die uh, winnaar van de singer-songwriter uh, uh, Oké okay, uh, uh, Mich Michiel Prins Die heb ik wel eens in de auto gehad ja, Die en, zat vroeger in de grote house Zat in Haarlem gewoon met zijn gitaartje Zat hij gewoon naar straatmuziek om te, te ja. musiceren. Ja, ja, nee, dat klopt inderdaad ja. en, uh, Een aardige, aardige man en, uh, Die, die, die heb, ik dan, uh, heb ik wel eens regelmatig in de auto gehad Oké, okay. en... Ingrid ja. Ga jij wel eens met de taxi of drink je het alleen? <laughs> ik ga zelden met een taxi. Ja. Nou, Maxine, moeten we wat aan doen, toch? Eigenlijk wel, ja. ja. Binnen Zandvoort tenminste. <laughs> ja, Zandvoort kan ook groot zijn. Je ja. kan alles lopen hier. Heb jij veel uh, taxiritten naar Schiphol? Uh? Ja, Schiphol, uh, inderdaad. Er, uh, daar heb ik wel een, een flink aantal ritten van. Ehm... Um... Maar dat heb je daar ook... nou een vast tarief voor? Ja, zeg... ja okay. ik heb een vast tarief ja. van 45 euro. Uh, oh, dat Vanuit Zandvoort naar uh, Schiphol of opgehaald worden. Ja. En, uh, maar Als je naar nou vier Haarlem moet, kan dat ook. Ik, ik woon bijvoorbeeld in Bloemendaal. Ja. Ik wil naar Schiphol, dan betaal ik ook 45 euro. Uh, dan je betaalt misschien iets minder... Uh, omdat je wat dichter bij Schiphol woont, om maar zo te zeggen. Alleen, okay. het, het kan natuurlijk niet uh, een stukje minder worden... want ik moet toch vanuit Zandvoort iedere keer naar, uh, naar, naar Schiphol. Ja. Of je nou in Bloemendaal van Haarmoet... dat maakt voor de rest niet zoveel uit... Um, maar ik heb daar inderdaad vaste tarieven voor en dat, dat heb ik wel voor meerdere dingen. Ik heb een hele menukaart heb ik opgesteld uh, op uh, Facebook met, uh, met de meest voorkomende bestemmingen. Mm -hmm. Maar dat doe je ook de, als, als arrangement, daar bedoel ik mee, dat je de mensen brengt, maar ook voorstelt om ze weer op te halen. Ja hoor, ja, ja. Ja, we halen ze ook op. Het is, het is even een, een, ja, een apart spelregel op Schiphol, want wegbrengen is een stuk makkelijker dan ophalen, want dat wil Schiphol namelijk niet. Hmm. Ja, nou, je hoort het Ingrid. Ja. Als, je met de, als je naar Schiphol wil, dan... Hè? Klopt. Dan zie je heel veel illegale taxichauffeurs daar rondrijden. Die probeer je in de auto te lokken. Ja, ja, ja, ze moeten daar heel wat geld voor neerleggen, voor die vergunning. Um, en dan heb je ook nog eens een keer de investeerdersmaatschappijen... die grote taxibedrijven vanuit het niets even opzetten... en daar een goed woordje bij Schiphol doen. En vervolgens heb je inderdaad allemaal Tesla's die daar staan... Ja, ja. te wachten op, uh, op, op klanten... Um, ja, ik, ik, ben daar, ik ben daar veel tegenstander van. Maar goed, dat, uh, het, het komt de klant ook weer niet te goede. Ik heb ook weer verhalen gehoord dat, uh, dat klanten in een, in een ijskoude taxi komen. Want die Teslas die rijden natuurlijk op elektriciteit. Ja. En die komen in ijskoude taxis of zomers in hun bloedhete taxis terecht. Want ze willen geen airco aanzetten of iets dergelijks. Ze willen geen radio aan. Want ja, dat kost allemaal elektriciteit. En die kan je nog net nodig hebben, dat kleine beetje elektriciteit, voor een laatste ritje. Dat idee. Dus uh, comfort is dan vaak ver te zoeken. Um, en, en, en ze zijn gewoon duurder dan, uh, dan wat wij doen. En je, wij krijgen eigenlijk... mogen wij gewoon geen mensen ophalen. We doen het wel. Hm? Maar ja, dan uh, ga je het spelletje spelen... van dat je bij de vertrekhallen mensen opgaat. Want bij aankomsthal ophalen... dat wordt wel helemaal uh, een lastig verhaal. Drama, ja, ja wordt echt een drama. Um, dus doorgaans heb ik daar... hele goede afspraken over met de klant. En dat uh, loopt altijd heel erg soepel. Maar ja, als, uh, als je een... Uh, een fanatieke handhaver hebt of douanier of iets dergelijks, dan uh, wil dat nog wel eens voor discussies zorgen daar. Ja. Dat klopt, ja. ja, ja. Maar ja, dat is, dat is ons probleem en dat is natuurlijk niet het probleem van de. Nee, dat klopt. Ja. Nou, in ons eerste uur hebben we het gehad over uh, dat jij je wilt onderscheiden van de andere taxisten. Wil je nog klopt. even op terugkomen? Ja, nou ja, inderdaad. Uh, ik vind dat uh, het taxi de leven ook met de tijd mee moet gaan. Uh, dus ik heb, ik heb uh, gezorgd voor dat er in ieder geval internet aan boord is. Uh, dat klinkt natuurlijk. Heel um, apart. Hè? Ze zeggen, ja, maar die kleine stukjes, wat heb je daarvoor nodig? Ja, maar in Zandvoort hebben we ook veel te maken met toeristen. Die dure roaming anders moeten afsluiten. Uh, die kunnen nu in mijn taxi gewoon gratis van de internet gebruik maken. Uh, neem de zakelijke klant. Maar ook inderdaad, hè, er zijn genoeg uh, jonge lui en dergelijke die het zo leuk vinden. En die maken daar gewoon gebruik van. Ja. Um, het pinnen en met creditcard betalen aan boord... dat is ook niet uh, vanzelfsprekend voor veel taxibedrijven. Um, ik vind dat eigenlijk niet meer dan normaal. Je kan in een kroeg je biertje afrekenen met, met een plastic kaartje. Je kan in een winkel met een plastic kaartje afrekenen. Waarom kan je niet in een taxi gewoon normaal met een plastic afrekenen? Um, zo zit ik te denken. En dat, daar hebben we dus ook voor gezorgd. En zo probeer je inderdaad innovatief te blijven... en uh, toch te onderscheiden ten opzichte van de rest. Um, ik vind het bijvoorbeeld heel apart dat je bij overal waar je dingen koopt... dat je precies van tevoren weet wat het kost. Uh, tenzij je echt offertes aanvraagt voor hele grote aankopen. Maar goed, he, doorgaans weet je precies wat het kost. Uh, als je het aan de winkelier vraagt of de, of de uitbater. Bij een taxi is dat niet. Um, als, als mensen vragen van ja, wat kost het naar uh, Bentveld? Dan zeggen ze ja, ja, ja, tussen de 10 en de 15 euro denk ik mevrouw. Ja, nou ja, daar zit je dus al. Um, Natuurlijk kan ik niet voor alle uh, duizenden, wow. al dan niet miljoenen uh, adressen en punten op de, uh, op de, op de kaart een, een vaste prijs maken. Maar ik probeer voor de uh, meest veel voorkomende bestemming, probeer ik daar een vaste, heb ik daar een vaste prijs voor. Ja, ik heb op Facebook wel eens een menukaart uh, voorbij zien komen met jouw prijzen erop. Ja, nou, ja inderdaad. dat is helder. Ja. En, uh, dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar ook dat bijvoorbeeld de, uh, de hotels of de, de, de restaurants. Um, zodra een klant vraagt van ja, wat zou het eigenlijk kosten als ik, uh, als ik weer terug naar een motel word? En, en, en, uh, kijken ze even op Facebook, weten ze precies wat de prijzen zijn. Ik zal er ook gewoon niet van afwijken. Dus uh, het is niet dat ik voor de vaste klanten uh, een, een mooie prijs heb... en dat ik de toeristen lekker het uh, tweevoudig laat betalen of wat dan ook. Nee, dat, dat, dat kunnen we niet maken. Uh, het is één prijs en zo, uh, zo willen we werken. Heb jij nog een doel met de taxi voor de toekomst? Um, nou ja, het doel is inderdaad uh, om, om taxi toch naar een volgend niveau te, te laten stijgen. Dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het, ik vind het ook echt daadwerkelijk echt een leuk beroep uh, om met mensen om te gaan. En uh, ja, tuurlijk wil ik het liefst wat uitbreiden. Maar ja, dat is afhankelijk van de klandisie. Op dit moment hebben we, uh, zijn de cijfers prima. Uh, kunnen we hartstikke leuk uh, rondkomen en kunnen we de klant goed bedienen. Maar het is nog niet uh, de tijd voor een tweede auto. Maar ja, wie weet uh, in, de, in de toekomst. Dus uh, hoe meer er gebeld wordt, hint, hint... Ja, hoe sneller die tweede <lacht> wagen natuurlijk kan komen. Waar, waar, ik wel, waar ik wel nieuwsgierig naar ben... Uh, je, ja. je, je kent natuurlijk de kosten van je huidige auto. Je, ja. Andere exploitatiekosten die ja, je hebt. Misschien maak je reclame en noem alles maar op. Ja. Hoe, hoe breek je nou zo'n zo zo ritprijs... waarvan je dus van tevoren ervan uitgaat... Van, nou, als ik dat breken, dan, dan kan ik in ieder geval goed leven... En, hoe doe, je, hoe doe je dat? Is er daar bepaalde, uh, nou, je, zijn er bepaalde tabellen voor? Tuurlijk zijn er wel tabellen voor. En, uh, heb je voor jezelf een, een bepaalde uh, marge wat je wil hebben. Um, daarnaast, de, de, de, als je echt op de meter gaat rijden... dat zijn de, de, die ritprijzen die worden bepaald door de overheid eigenlijk. Um, je moet ook naar een officieel inbouwcentrum gaan voor je boordcomputer... De boordcomputer is het tegenwoordig wat de normale oude wetse taximeter overgenomen heeft. Dat, is, dat ding wordt jaarlijks geëikt. En daar worden dan de tarieven ingezet. En die tarieven dat zijn de maximumtarieven die de overheid bepaalt wat het, wat het mag kosten. Um, dus ja, daar, daar moet je inderdaad mee spelen. Daar moet je een beetje mee weten van ja, wat, wat kan je wel weggeven, wat kan je niet weggeven. Maar ga jij uh, echt aan, aan de, de top van de tarieven zitten, ja, dan ga je weer het verhaal krijgen dat, uh, dat je jezelf de markt uitprijst. Ja, ze zeggen wel eens beter een vlotte piek dan een trage knaak. Oh. Ja. <laughs> ja, maar uh, uh, uh, je had het net over een meter inbouw in de taxi. Dat kan ja. maar geëikt worden en zo. Ja. Dat betekent dat je regelmatig controle krijgt, ook uh, aangaande aan de rijtijdenwet. Dat je bepaalde rustperiodes in de acht moet nemen, omdat je dus. Sportpersonenvervoer, hè? Ja, die controle kan altijd plaatsvinden. en uh, Voornamelijk op uh, Schiphol. Uh, daar heb je de, de, de mensen staan hè, van, van douane en handhaving... die ook daadwerkelijk weten hoe ze dat uh, uit moeten lezen... Um, maar het, er zijn gewoon heel veel uh, handhavers die dat eigenlijk niet weten. Ik heb ook achterin mijn auto, en dat, dat ziet geen klant, heb ik al mijn USB-stickjes liggen. En uh, elke maand heeft een, heeft een USB-stickje. En daar, daar, daar moet ik inderdaad op zetten wat, wat ik gereden heb. En wat, er staat Dus al die informatie staat op. Uh, dus komt er een handhaver naar me toe van, joh, ik wil uh, jouw boordcomputer uitlezen. Om te kijken hoe het met je ritten is en hoe het met je, met je rij en rusttijd is. Um, ja, dan, dan kan ik dat zo inderdaad overleggen. Maar dat moet ook. Dat is nog een hele administratie. Uh, dat is een hele administratie. Maar gelukkig is het tegenwoordig allemaal digitaal. He, dus kan ik uh, via USB al mijn boordcomputer in één keer uitlezen. Dat is echt een klusje van vijf minuten. Uh, dat scheelt enorm. Maar voorheen was het inderdaad alles handmatig schrijven. He, dus dan moest je inderdaad handmatig je werkmapje invullen. Wat je, wat, wat, wat je gereden hebt. Of hoe lang je gereden hebt. Hoe lang je pauze hebt gehad. Hoe lang je uh, echt rust hebt gehad. Uh, en dat moest je allemaal bijhouden. Plus nog eens een keer. Je ritten staat met elke alle, alle kilometer. Je moest, je moest je verantwoorden. En dat moest je opschrijven. Dus dat was een vele malen grotere administratie dan wat er tegenwoordig is. Dus ja. wat dat betreft ben ik wel blij met, uh, met de techniek van tegenwoordig. Ja, ja nu hebben ze in vrachtauto's allemaal zo'n tachograaf zitten. Ja, heb jij dat ook in een taxi? Nou, het is, het is geen tachograaf. Het is echt een boordcomputer. En dat houdt alles bij. Oké. Okay. En dat houdt dus ook de GPS-coördinaten bijvoorbeeld bij. Um, als, als, ik een, uh, als ik zou uitbreiden en ik uh, neem een centralist... dan kan die centralist precies zien waar de, welke taxi rijdt... Uh, wat hij op dat moment aan het doen is. Heeft hij een klant aan boord of is hij vrij? Dat soort dingen. Dat, uh, dat kunnen ze allemaal nakijken. En ook als, uh, als de klant, Het is ook heel normaal om een bonnetje te vragen... Uh, als klant zij. Dat is helemaal niet erg. Uh, want dat, dat zijn we ook verplicht om dat te kunnen overhandigen. Ja. En dat is gewoon een net digitaal bonnetje. En daar staan ook echt de GPS-coördinaten op... van je beginpunt en je eindpunt. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Nog een gekke vraag. Uh, uh, heb jij een relatie? Ik heb een relatie, ja. Ja, nou, ja. dan kan je toch gewoon zeggen... Maybe you can drive my car, wou ik zeggen. Van uh, onze uh, Maxime Roos, onze gast van vanmiddag. Die nam gewoon de taxi over. Rijdt ze wel eens in je auto? Uh. Nee, nee, nee, nee, ze rijdt niet in mijn auto. Dat, uh... <laughs> dat, je laat er niemand in rijden? Of, of Alleen als je een taxipas hebt. Dat, oh, dat is oh, echt. Uh, de oh, je voorwaard. mag in die auto überhaupt niet rijden zonder nee, taxi. Nee nee, nee, nee, nee. Dat heeft oh. ook verzekeringstechnisch heeft dat mee te maken. Oh ja, natuurlijk. En ja. Uh, een, een, een goede Oris-verzekering op die auto, want het is best een mooie wagen, en een luxe wagen. Uh, ja, die, je kan niet zomaar een, uh, een willekeurige verzekering afsluiten. Je moet er echt erbij zeggen dat het is een taxi. En dan zit je al gelijk in een hogere verzekeringsschaal. Er zijn er niet zoveel verzekeringsmaatschappijen die dat, uh, die dat doen. En ja, die verplicht je ook om uh, te vertellen wie er in je, in je taxi zit. En dan heb je ook echt een taxi pas nodig. Ja. Ja. Hoe, Hoe nu... kunnen mensen bij jou een taxi bestellen? Nog, sorry, nog een keer. Hoe kunnen mensen Hoe bij jou een men... taxi bestellen? Op vele manieren. Uh, de meest gebruikelijke manier is gewoon bellen. Uh, ik heb een uh, vrij makkelijk nummer. Uh, ik weet niet uh, of ik... Uh, 0657002600. Dat is hem helemaal. Ja, heel makkelijk te onthouden. <laughs> nou, herhaal, herhaal hem nog maar een keer hoor. Dat mag best. 0657002600. Ja, dus uh, dat is, een, uh, dat is uh, bijna het oude nummer uh, ja. van Taxi Zandvoort. Um, maar ja, omdat het een 06 nummer is... zijn er natuurlijk meerdere manieren om een taxi te bestellen. Uh, mensen kunnen ook tegenwoordig whatsappen en sms'en. Ja. Um, denk bijvoorbeeld dat je in een luidruchtige kroeg staat of iets dergelijks... Uh, dan is het natuurlijk heel irritant om met dit weer zeker om naar buiten te gaan met taxi. Dus ik kan gewoon even een WhatsAppje sturen en dan, uh, Ideaal. dan, uh, dan kom ik voor. Um, er bestaan er ook, ook al appjes voor eigenlijk? Gewoon echte appjes toegespitst op je bedrijf? Uh, er bestaan apps, maar dat zijn meestal apps voor de grotere bedrijven, ja. zoals uh, Uber en dergelijke. Uh, ik zou het heel graag willen, alleen daar, daar ben ik gewoon simpelweg te klein voor. Op het moment dat je zoiets gaat doen, dan moet je eigenlijk uh, meerdere wagens hebben... zodat je zeker kan weten uh, dat, je, dat je het product kan leveren, om ja, maar even precies. heel zakelijk te zeggen... Uh, mensen zitten er niet op te wachten dat je heel innovatief bezig bent. En vervolgens moet ze een half uur tot drie kwartier wachten voordat er een taxi voorbij komt. Dat, dat, dat, dat heeft geen zin. Hm? Um, dus heb ik er op dit moment voor gekozen om echt één op één met de klant uh, te kunnen communiceren. Dus door middel van WhatsApp, uh, telefoon, maar ook bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Uh, omdat het bijna half één is en Ingrid straks het nieuws eerst gaat voorlezen, stel ik voor nog even een muziekje te draaien. Ik heb Het eerste uur heb ik al John Ferrer en Marvin Wells van Ferrer gedraaid. Dat zijn de oude shadows van vroeger. Uh, maar John Ferrer dus een, uh, een relatie met Olivier Newton-John en die kan heel mooi zingen. En dat doet ze ook vanmiddag hier bij Sieve van Zandvoort. Zandvoort luncht. en zo dadelijk het regionale nieuws met Ingrid Bol van Zollingen. It is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong healthy, what will you lend on an Find the love Toetgevorst, de stemgeluid van Olivier Newtonson rond de klok van half twee alweer. We gaan erin voor het regionale nieuws. U luistert naar Lunch en moet u nog lunchen. Smakelijk eten, dan heeft u al geluncht. Dan zeg ik altijd een, een hele goede bekomst. We gaan naar het nieuws. Het nieuws. Bij ZRM Zandvoort met Ingrid Bol van Zollingen. Maandagmiddag 8 februari heeft de burgemeester van Haarlem... met een 3D-sleutel het 3D-innovatiecentrum MakerZone... aan de Oudeweg in de Haarlemse Waardepolder geopend. De 3D-printing is wereldwijd niet meer weg te denken uit tal van sectoren. Deze technologie biedt kansen op het gebied van onder andere productontwerp... kostenbesparingen, innovatieversnelling, duurzaamheid en transport... In het 3D-innovatiecentrum kan op bestelling gemaakt worden. Twee kunstenaars, David van het bedrijf Veldwerk en industrieel designer Alexander Bannink... hebben voor de Haarlemse burgemeester een nieuwe unieke amstketen gemaakt. Natuurlijk 3D-ontworpen met stempels in een letterbak die verwijzen naar de geschiedenis van Haarlem. Gaat de burgemeester bijvoorbeeld naar de koepel, dan kan het letterbakje in het wapen worden geschoven... en kan de burgemeester op deze locatie zijn stempel drukken. De ijsbaan Haarlem organiseert de jaarlijkse nacht van Haarlem. Als je wilt schaatsen met je Valentijn... kom dan zaterdag 13 februari tussen 23.30 uur en 1 uur s nachts... naar de schaatsbaan in Haarlem. Het gaat deze nacht vooral om de gezelligheid... maar je kunt ook een tocht rijden over 20, 40, 60, 80 en 100 ronden. Er staat een stempelpost langs de baan... waar je om de vijf ronden een stempel kunt halen. De schaatsbaan is deze nacht toegankelijk voor jong en oud... van recreant tot marathonschaatsen. Maartens Café op de baan is open en er staat een koek en zoopiekraampje langs de baan. Voor alle deelnemers ligt er ook een warme wintermuts klaar. Daarnaast krijgt iedereen na inlevering van de stempelkaart een medaille. Tot middernacht speelt een dwelkwest vrolijke nummers in een lekker schaatstempo. Schaatsverhuur en ijsbaanrestaurant zijn ook geopend. De ijsbaan is geopend vanaf 22,30 uur. Toegang tot de ijsbaan kost 7 euro per persoon. En tot met 15 jaar betaal je 3,50 euro. De prijs is inclusief muts en medaille. In de nacht van maandag op dinsdag hebben onbekenden bij de school gebouwde golf vernielingen aangericht. Een hek en twee rolluiken zijn vernield. Heeft u op de bewuste nacht bij de school aan de jacques Thijssenweg iets gezien of gehoord? Meld u dan bij de politie via www.politie.nl. U kunt ook bellen met 0900 8044 of via Misdaad Anoniem op 0800 0700. In de afgelopen nacht heeft een man uit Haarlem ingebroken in twee bestelbusjes aan de ringweg in Spaarndam. De politie ging na de melding op zoek naar de dader. Tijdens het buurtonderzoek vond de politiehond Rival, die mee op pad was, de dader en beet de Haarlemmer in zijn achterwerk. De man had zich verstopt in een tuin. De dief kon daarna eenvoudig worden ingerekend en hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor. In de buurt van die ringweg vond de politie ook de auto van de verdachte terug. Deze lag vol met gestolen goederen. Een 23-jarige Beverwijker is gisteravond rond 10 uur... tijdens een inbraak in de school aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord... op hete daad betrapt door een beveiliger. De man werd door agenten in het schoolgebouw aangehouden... en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Gisteren is een geparkeerde auto in de Van Zompelstraat in Haarlem in vlammen opgegaan. Bij aankomst van brandweer en politie stond de auto al volledig in brand... De auto is grotendeels verwoest. De vlammen hebben een bouwcontainer die naast de auto stond beschadigd. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De omgeving is afgezet en de auto wordt onderworpen aan een sporenonderzoek. Dan gaan we naar de agenda. Zaterdag 13 februari wordt de tweede voorronde van de talentenjacht... Talenten 2016 gehouden in Café War Gewoon Gezellig... aan het Harry Dunantplein 21-23 in Hillegom. De aanvang is 20.30 uur... Op 14 februari komt de jazzartiest Marco Kegel... naar Theater De Krocht in Zandvoort. Aanvang 14.30 uur. Een toegangskaart kost 15 euro. Te bestellen op telefoon 023 53 10631. Voor de liefhebbers line-up... Marco Kegel, Altsaks. John Engels, drums, Rof van Bafel, Piano. En Erik Timmermans, Bas. Uh, je kunt ook nog een gezellig een Valentijnsmenu reserveren in Zandvoort. Er zijn diverse restaurants waar je terecht kunt op Valentijnsdag voor een speciaal Valentijnmenu. Ik ga de menu's niet allemaal opnoemen, maar de café's voorlopig geven: Café Neuf van Alstraat 25, het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... en Grand Café Restaurant Hotel XL aan het Kerkplein. Tot zover de nieuwsberichten, Jos. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait uit het noordwesten en is krachtig tot hard aan zee. De temperatuur ligt rond 7 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar er is ook nog kans op een bui. De stevige noordwestenwind neemt af en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen zijn er perioden met zon, maar een bui is nog steeds mogelijk. De wind waait aan zee krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur wordt maximaal 7 graden. Dit was het weerbericht. Je van de ging op zie je dan voor. Don't look back, nou doen we helemaal niet. We gaan helemaal niet lopen vandaag. We nemen gewoon de taxi. Zullen we nou krijgen die Pieter Torst met zijn lopen? Ah, maar alle gekheid op een stopje luisteraars. Dit wordt u aangeboden zomaar door onze sidekick Ingrid. Die deze heerlijke muziek speciaal voor u heeft uitgeselecteerd vanmiddag. Nou, meer kan ik u niet bieden vanmiddag lijkt me geweldig om tijdens de lunch even lekker te reggaeën, toch? Ik geef weer snel het woord aan mijn collega Ingrid Bol van Zollingen. En zij praat met uh, Maxime Roos, en uh, schot in de roos, want we hebben het vanmiddag over de taxi. Ja, dankjewel ja. Charles. Uh, we gaan het nu eventjes hebben over de mooie prijs die Maxime ter beschikking stelt voor onze luisteraars ja, en ja. Facebookvolgers. Ja, dat klopt, namens taxi Zandvoort. En... Uh, ik, uh, ik heb een uh, actie bedacht uh, om een Valentijnse retour te kunnen boeken. Um, dan krijg je heerlijke champagne aan boord en uh, dezelfde EK's ook weer op de terugweg. En die prijs die wil ik ook beschikbaar stellen voor, uh, voor de luisteraars en de likers van Facebook. En um, ja, ben je, heb je de Facebookpagina van mij geliked van Taksim Zandvoort en uh, heb je de foto gedeeld... Uh, dan uh, zit je in de pool met uh, uh, loutjes die ik hier voor me heb liggen. En dan uh, de winnaar die uh, kan inderdaad een uh, retour boeken. Op vrijdag, uh, zaterdag of zondag aanstaande. En dat uh, is geheel verzorgd door... Uh, Zandvoort, maar is er een, een limiet aan, aan het aantal kilometer? Ja, um, ik, ga niet, uh, ik, ik ga natuurlijk niet zeggen van het is alleen maar binnen Zandvoort. Dat is uh, wel heel vrij klein. Berlijn, vice versa. <laughs> dus, zeg, uh, dus als mensen een, uh, een leuk restaurant geboekt hebben in uh, bijvoorbeeld Haarlem, dan zit dat er gewoon bij in. En het is een straal van ongeveer 10 kilometer. Oké, okay, nou dat is ook wel uh, redelijk. Ja, en uh, ja, comfort met, met champagne aan boord. Zo is er. Dan moet je natuurlijk zelf niks nemen, want anders komen ze er nog niet naartoe. Nee. <laughs> en internetverbinding, niet te vergeten. Ja, nee, inderdaad. Uh, dus, uh, nee. dus dan zit je inderdaad als een soort VIP. Uh, zit je met je geliefde achterin. En dan uh, onder het genot van een glas champagne. word je uh, helemaal verzorgd uh, gereden naar, uh, naar de plaats van bestemming. om ja. daar uh, gezellig te, uit eten te gaan, bijvoorbeeld. En daar uh, moet nog even bij verteld worden dat. De kosten van het restaurant niet voor jouw rekening nee, die zijn. die zijn niet voor mijn rekening. <laughs> moet je zelf betalen. Dat klopt inderdaad. <laughs> nou, het is nu uh, inmiddels bijna kwart voor twee. Ja. En dan maken wij meestal de prijs weer naar bekend. Ja, is dat zover? Ja. Hebben we nog tromgeroffel? Of <laughs> ja, die moet ik eigenlijk voor... Ja, dat is een goed. Nou, Daar moet ik een jingle eventjes van maken. Met een, met een leuke uh, snaadrommeltje erachter. Dat moet lukken. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ga ik doen, nou, de volgende keer ja, de Volgende keer. Ja, volgende keer. Ja, ik, uh, <laughs> ik kom graag nog een keer terug als er weer een leuke actie is om weer een uh, prijsbericht beschikbaar te stellen. Als dat, uh, ja, we hebben een leuke stapel loodjes uh, voor ons liggen. En ja. Maxime, aan ik jou heb, de eer. Ja, ik heb er uh, net eentje getrokken, dus we gaan eens even kijken wie dat is. Even kijken. Ik zie hier staan Christina Maria. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd. Christina Gefeliciteerd. Maria. En uh, nou ja, ik hoop je inderdaad uh, dit weekend uh, te mogen verwelkomen als gast in de taxi met, uh, met je partner. En ik zal nou, Het is lang zal zij leven. Ja. Ja. Maar even goed gemeend. Maxime, jij ja. neemt zelf contact op met de Ik neem de contact op uh, met uh, Christina en dan uh, neem ik even alles door. En dan uh, kan zij vertellen wat, uh, wanneer ze graag uh, gereden wil worden. Met die is de toch niet de uh, prinses Christina, want die is het gewend hoor. Ja, de, die heeft ook een iets andere auto volgens mij die, die, die, die voorkomt rijden. Met een andere nummerplaat. Ja, ook, ook dat ja. Ja, nou, ja. je, mag, je mag nog eventjes uh, herhalen wat het, uh, wat het contactadres uh, van jou is, uh, Maxime. Ja, ik de... ben uh, voornamelijk uh, uiteraard te vinden. Uh, per telefoon ben ik te bereiken. 06 uh, 57 00 uh, Daarnaast ben ik te vinden op Facebook en Twitter. Uh, Taxim Zandvoort heet het bedrijf. En uh, uh, like uh, de, de, de pagina daar Dan kan je inderdaad alles, alles zien wat, uh, wat we doen en wat voor acties we hebben en wat de prijzen en dergelijke zijn. En. Uh, uh, de, de, je kan ons uh, dan daarnaast ook nog eens een keer bereiken via WhatsApp of SMS. Nou, helemaal goed. Uh, website is er nog niet? Nee, website is er nog niet. Uh, Komt die ik, wel? Of, of, nou, in zover, kijk, ik, uh, alles wat ik wil communiceren, dat kan ik uh, prima via Facebook doen. Ik denk dat uh, de dichtheid van Facebook-gebruikers, denk ik, op, uh, in de 90% zit. Ja. Um, dus uh, iedereen heeft wel de mogelijkheid om het uh, om, om te, te, terug te kunnen vinden op Facebook. En uh, dat is ook veel dynamischer. Dus daar kan ik veel leuker uh, interactie hebben met de, met de klanten. En uh, uitleggen wat voor acties we nu weer hebben. Mm -hmm. Ingrid, heb jij nog spannende vragen voor Maxime? Ik heb geen vragen. Ik wil Maxime <laughs> heel hartelijk bedanken voor de komst in de studio. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken dat ik welkom ben. En uh, hopelijk uh, tot de uh, volgende keer. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, het gaat, ja, helemaal, ga. gaat helemaal lukken. Dank voor je komst uh, naar de studio in ieder geval, Maxime. En, uh, uh, heel veel succes met je bedrijf, ja, natuurlijk. Dankjewel. En, uh, nou ja, goed. en misschien dat ik nog eens. Ja, ik heb nou net. Zo, voor het eerst van mijn leven zelf een nieuwe auto. Omdat kom ik mijn huis verkocht. Heb, er zat ja. nog een beetje overwaarde op. Ja. Dus ik had dat, een extra centje. En dan kon ik eindelijk eens een keer een nieuwe auto kopen. Dus ik heb mijn hele leven heb ik gedaan met tweedehandsies. Ja. En uh, ik wilde ah, toch wel ah, eens pro proeven hoe dat is. Om nou eens in een, in een nieuwe auto van jezelf te rijden. Ja, ah, het is geen Mercedes. Ik heb geen Mercedes. Gaat ga het merk niet verklappen, dan maak ik klaar. Nou ja, niet ja, doen. Wil je een keer in de Mercedes, dan ben je van harte welkom. Oké, okay, want uh, ja, af en toe is het comfortabel je laten rijden. En dan ook nog met champagne boord, zoals nou de prijswinnaar krijgt. Hoe leuk is dat? Ja, hoe leuk is dat? Nou, nogmaals dank voor je komst naar de studio. En jullie ook bedankt. Oké, okay, en laat de zon in je hart, hè? Jazeker.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 Je maar even Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? leven duurt maar even. Nou, ik vind het nogal meevallen, hoor. We zou maar moeten wachten. bewust. de hele tijd eh, in het hockey, In de kou, nou. Dat ja. maakt er allemaal niks uit, luisteraars. Want uh, ik breng gewoon de zomer in huis. vanmiddag. ik dus met Joe Cocker, die helpt me gewoon erbij... vanaf zijn wolkje boven. Want hij, daar is hij natuurlijk al lang. Helaas, maar, uh, zou ik bijna willen zeggen. Summer in the City. meisje gevonden vanmiddag, Ingrid Bol van Zolling die heeft mij geassisteerd, geweldig Zandvoortlunst, daar luistert u nog steeds naar En ik heb gewoon gezorgd dat ondanks de bewolking de regen, de druiligheid en de herfst eigenlijk, daar zitten we middenin. Je zit helemaal niet in de winter heb ik er gewoon voor gezorgd dat Joe Kokker vanaf zijn volkje nog even de zomer in de city zong. En dat maakt het allemaal een stuk zonniger. Maar luisteraars, die programma's bij Ziet en Zandvoort, die zijn vandaag nog lang niet afgelopen. Zo dadelijk de vinyljaren, wat onze Albert-Jan Vos overneemt van Ruud Jansen... met de techniek van onze Willem Bruist. En die zit ook bij de microfoon. Willem, ja. jongen, ben je daar? ja. Ja, nou ja, dat, ja, ja, ja, nu wel. Ja, ja, ja hè, verdorie. Dat krijg ja, als je, je van, die, van, die, van die korte vingertjes. <laughs> hebt. Hè, dan krijg je die schuifjes niet tegelijk. Te, nee, dat. Nee. Willem, want jij gaat uh, vanavond ga jij een, een, nou, een beetje special doen, hè, toch? Uh, ik of? denk dat uh, dit de special van de special is. Wordt. Vertel. Gaat worden, ja. Um, ja, wat wordt er vanavond? Vanavond een uitzending Heartbeats. Uh, en ze zeggen, ja, wat, wat heb je met Heartbeats? Nou ja, daar heeft iedereen wat mee te maken eigenlijk. Mhm. Mm uh, gelukkig, gelukkig wel, want anders is het niet best natuurlijk. Nee, daar wordt ik knap, oh. knap zelf straks. <laughs> ja. um, wat heb ik gedaan? Ik heb een playlist gemaakt met, met uh, muziek die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen en uh, die mij dus uh, dusdanig hebben geraakt. Ja, uh, waar jij kippenvel van krijgt. Zeg maar. Waar ik kippenvel van krijg, nou, en ik krijg niet gauw kippenvel hoor. Dat, uh, nee. Ik ook niet, maar ja, ik ben een duif, daar komt dat door. Daar geek. heb je het al, ja, pas op dat je de gekke <laughs> duivenziekte niet da krijgt. Ja, duiven, duiven uitkerk, toch. Ja, ja, ja, ja. Maar wat ik dus vanavond ja. draai, dat is, dat is muziek uh, ja, uh, specifiek en ook speciaal door mij geselecteerd. Mm -hmm. um, muziek die ik in al die uitzendingen dat ik dus nu heb uh, ja, eigenlijk heb gedaan voor ZFM, al wel een keertje voorbij gekomen zijn, maar niet duidelijk de intentie gegeven waarom ik dat nummer draai. Mm -hmm. Nou, is dat nogal wat, hè? Want dan kan je in twee uurtjes nooit kwijt. Nee, dan? red ik niet. Ik nee. zeg toevallig straks nog even tegen Ingrid te vertellen van... ik heb die playlist morgen even bekeken. en ja. ik heb het bij elkaar opgeteld. en ik, ik heb er al een nachtuitzending aan. Dus de nacht van de heartbeat komt ook nog. Even voor de luisteraars, de playlist heeft niks met de wc te maken. Dat u dat niet denkt, want ja, je hebt nou weer die poepdiscussie dat je poep moet inleveren om, als medicijnen. Heb je dat gezien in het nieuws? Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik denk dat ik wel weet wat jij bedoelt, ja. Ik vond nee, hem, serieus, het serieus. Nee, nee, dat heb ik gisteravond heb ik daar gezien. En, ja, nee, en eerste, ja. het eerste woord wat in mij opkwam, ja. was shit. <laughs> ja. uh, nou, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat er vanavond allemaal uit gaat zien. Uh, beter nog, uh, uh, uit gaat horen. Wat wij allemaal te horen krijgen. Uh, nou, jouw kennis gaat het wel goed komen. wat net dat nummer wat je van Stix uh, voorstelde. Ja, Sing for the Day. Ja, dat maar was, dat dat ik werd er helemaal vrolijk van, man. Ik vraag er nooit zomaar een nummer aan. Dat weet je ook. En, ja. um, ik, denk, ik, ik, denk, ik zal, ik zal je vast mijn stemming gaan sturen... hoe ik vandaag de dag instap. Nou, ja. Sing for the Day. En dat is... Uh, ja, dat moet je gewoon doen. moet je gewoon iedere dag doen. Ja. Nou, We gaan er zeker van genieten. Als jij het goed vindt tenminste, hoor. En uh, misschien komt dit ook... Ik weet niet of dit ook voorbij komt trouwens... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik krijg er nee, nee, geen kippenvel nee, nee, van. Nee, nee. Ja, ik krijg er, ik krijg er <laughs> absoluut kippenvel van. Alleen, ik heb maar twee uurtjes. Ja, dat is waar. Uh, maar ik, luisteraars, uh, moet u helaas mededelen dat het er bijna weer op zit. Uh, Zandvoort lunch van vanmiddag. Vanavond dus luisteren naar Willem Ruijs uh, tussen 8 en 10 uur. En na 10 uur kom ik ook nog eventjes binnenvallen voor App en Vloed. Dus dan, uh, dan gaan we gewoon door met heerlijke muziek. U zit helemaal goed bij ZFM Zandvoort wat dat betreft. www.zfm tussenliggend streepje live.nl 106.9 uh, FM en uh, op de kabel 104.5 Willem toch hè? Jazeker, jazeker, jazeker. Ja, in één keer goed, mag ik door voor de 1000 euro? Je, je gaat door voor, uh, voor een nieuw toilet. Oké. Okay. Ingrid, ja, Charles. Hartelijk dank voor jouw komst naar de studio en uh, jouw uitstekende informatie als het gaat om het regionale nieuws. En natuurlijk de gezelligheid met uh, onze Maxime Roos vanmiddag. Graag gedaan, Charles. En ik hoop uh, dat het uh, volgende week dat we weer een gezellige gast hebben, of gasten. Daar gaan we er zeker van maken. Hartstikke mooi. Nogmaals dank en uh, luisteraars, dank voor het luisteren en geniet straks met de Vanieljaren gepresenteerd door Albert J. Vorst en technisch ondersteund door Willem Bruist. Hey.